Het gaat om gevoelige informatie als godsdienst en etniciteit. Asielzoekers geven daar schriftelijk toestemming voor... als ze net in Nederland zijn, nog voordat ze een advocaat hebben. Volgens juristen is de goedkeuring daarom ongeldig. Streamingsdienst Netflix heeft ook de afgelopen drie maanden... flink geprofiteerd van de coronacrisis. Door de lockdown waren veel mensen thuis. en Daardoor nam het aantal abonnees toe met ruim 10 miljoen. De omzet steeg tot boven de 6 miljard euro... En dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Andere streamingsdiensten als Disney+, Videoland en NPO+, profiteren ook van de lockdown, maar niet zoveel als Netflix. Omwonenden van een afvalverwerker in Vlaardingen hebben urenlang last gehad van rook en stank door een brand in een loods van het bedrijf. In een NL Alert werden ze gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is vanochtend nog aan het nablussen. Het weer, eerst op veel plekken bewolking, later af en toe zon. Er staat weinig wind, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen vaker zon, bij maximaal 25 graden. Zondag neemt de kans op buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM, ZFM, met nu, opstand, pakkenboorden, kom maar naar, ze zeg maar als je gaat vergeet me niet, ik moet lachen en zeg zeker niet, ik ben weg van jou, ze nemen mij nooit weg van jou.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 jij toch ook aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd Dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me, me maar, maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet, ik moet lachen van jou. Ze nemen bijna weg van jou De Zet, van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. I'm gonna let go uh, You the best, baby Yep, you special Then, uh, baby, I want what you got uh, First time I seen you, I'm like, who dat? I uh need -huh. <laughs>